Kringen, het programma Bij de Radio voor Aanzet. De Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernard Robben en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Erik van Poppel. En we hebben twee gasten, namelijk Bill van der Kruis en Rien Schraven. Bill van der Kruis is uh, voorzitter van de Unie KBO, sinds kort. En Rien Schraven, projectleider van Regio Zorg Zuid. Weg met gepamperende zorg, dat uh, was de kop in het uh, Brabants Dagblad. Ik weet niet of jij daarvoor verantwoordelijk bent voor die kop, of jij dat gezegd hebt. Maar dat zullen we straks wel gaan uitvinden. We hebben dus twee onderwerpen. We gaan praten over de KBO, de nieuwe functie van Wil van der Kruis, Anders wel bekend als voorzitter van Skag. Hij is dus een eigen huis hier in onze logstudio. Eh, onderdeel van het Jan van Bezouw. En... Ook wel vaker hier in de studio aanwezig geweest. Rien Schraven is misschien voor de eerste keer. Klopt. Mm -hmm. Het is de eerste keer dat ik hier aanwezig ben. Ja, goed. Goed dat je er bent. We praten met jou over uh, ja, een andere manier van, van, van zorg. Is het niet? Klopt. Um, Gepemper van de zorg. Of, in de zorg komt voort uit een uitspraak van uh, de directeur. Oh, de directeur heeft dat gezegd. De directeur heeft in een interview met de journalist van het Brabense uh, Dakblad gezegd. Um, hij is zelf afkomstig vanuit de bouwwereld, aannemer van oorsprong. En hij vindt de huidige zorg te bureaucratisch. Ja, dat is een merk waar ik overstap. Daar gaan we natuurlijk dadelijk uh, wel op in. Maar zoals altijd eerst, wat was er in het nieuws? Ons rondje in het nieuws waar we allemaal aan mee kunnen doen. Wil, uh, zou jij daarmee willen beginnen? Um, er zijn een paar nieuwsfeiten uh, die allemaal een beetje in dezelfde richting wijzen. Het was interessant, zaterdagavond Herman Wijfels bij Nieuwsuur, waarin hij een pleidooi hield om de Rabobank weer op te splitsen naar de oude regionale banken. En vandaag was er het weerwoord van zijn president commissaris, Wouw Dekker van de Rabobank. Die zei net, het gaat niet, gaat niet gebeuren, wij blijven zoals we zijn, Sorry. we gaan nog versterken. Toch denk ik dat die trend die, uh, die Herman bijfels daarin zet, dat die door, door zal zetten. En je ziet het op een aantal punten. Ik zag vandaag een interview met Nienke Meijer in het Brabants Dagblad, de nieuwe voorzitter van is. ...die ook een pleidooi hield voor kleinschaligheid in het onderwijs... ...maar dan wel binnen de grootschaligheid van zo'n instelling. En jullie gast van vanavond is ook een voorbeeld daarvan... Uh, ...die eigenlijk een nieuw initiatief begonnen is... ...als een soort reactie op de bureaucratische grote zorginstellingen. En zijn buurman, bijna buurman, de Thomashuizen in Tilburg... ...die zette zelfs in de krant, wij zijn een groot gezin. Mm. Dus die, die trend van kleinschaligheid... ...die is absoluut de trend van 2014... En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk wordt, twee dingen. Ik denk niet dat we terug moeten dat alles weer helemaal klein wordt, maar dat het om gaat hoe je binnen grootschaligheid kleinschaligheid kunt organiseren. Even over die Rabobank. Is interessant. Vanavond in de NRC Andersblad ja. staat, zegt de topman, tegen de plaatselijke banken. Het gaat niet gebeuren, denk maar niet. Jullie gaan je autonomie inleveren. Ja. Dus dat is uh, regelrecht hein, tegen wat, wat, de oud, wat het COIV-boekbeeld lange ja. tijd van, van Rabobank helemaal wijfelt zegt. Maar nou, Wouw Dekker moet nog maar zien of het, uh, of het allemaal gerealiseerd wordt. Ik denk dat de kracht van de Rabobank altijd is gelegen heeft in die, die coöperatieve gedachten. En je ziet dus nu dat overal in Brabant heel veel nieuwe coöperaties ontstaan op het rij van de zorg, op de energie. Dus die kleinschaligheid, het weg uit die grote bureaucratische organisatie is volgens mij een trend. En ik denk dat... Kijk, al die clubs zijn ooit klein begonnen. Mijn linker buurman begint nu ook klein. Maar het is al een onderdeel van een groter geheel. En als hij niet oppast wordt, dat straks ook weer een bureaucratie. Dus de, de kracht zal... De, de, de, de moeilijkheid is... Al die grote jongens zijn klein begonnen. Wij zijn op de een of andere manier groot gegroeid. En we beginnen nu allemaal weer klein. En de kunst wordt dus nu om die kleinschaligheid te bewaren... En toch een zekere grootschaligheid mm -hmm. mogelijk te maken. Mm -hmm. We kunnen niet allemaal kleine bankjes zijn... Dat is juist wat mij zo opvalt. En die twee moeten dus bij elkaar ook. Uh, ABN AMRO, uh, 7, 8 jaar geleden, en, uh, beschreven in het boek van Jeroen Smit de Prooi, uh, zelf in de televisieserie, was juist het probleem van dat proberen samen te brengen van kleinere lokale banken, als ze in Amsterdam, Rotterdam waren, en grote in Londen gevestigde zakenbanken met hele verschillende cultuur. En in feite zie je bij de Rabobank nu precies hetzelfde ja. Ja. Uh, gebeuren. En dan denk ik, leren jullie nu iets van elkaar, is dat nu zo moeilijk? Ik snap... ...dat je gegeven de afgelopen tien jaar en de problemen van dossiers en uh, vaak enigszins on onzorgvuldige procedures... ...dat je regels gaat aanscherpen en daardoor kaders wilt stellen ook voor lokale kleinere partners in, uh, in je grotere geheel. Maar of je nu een gecentraliseerde bank of een gedecentraliseerde bent, die regels heb je altijd nodig. Ja. Maar de reclame van de Rabobank is toch, wij staan naast jullie, wij staan bij jullie... Ja, dat doe je echt niet door in Utrecht een uh, tweede hoofdkantoor erbij te zetten, hoor. Nee, het is ook helder dat de Rabobank die advertentie ook niet meer uitzendt op dit moment. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Wil, je had meer pijlen op je boog. Je had toch ander nieuws, zei je? Nou ja, het allerbelangrijkste nieuws is natuurlijk dat Goorlen tot Grootstad is verheven. Dat we een discussie hebben over de vraag. Twitter staat er vol van of het Oranjeplein nu nog centrum is van Goorlen. Dan wel of dat zich moet beperken tot de twee oude locaties... Waar vroeger de kermis stond, vind ik wel een belangrijk thema. Nou, het Van Hoogendorenplein zag ik is nu centrum geworden. Ja, dat bedoel ik ook, het Hoogendorenplein. Ja, ja. Van Hoogendorenplein, ja, ja. nee, je... dat bedoel ik ook, van oh, het Hoogendorenplein, je... ja, mm. ja. Centrum dus al, van Goorle, ja, Daar komt de kermis. Want? En er was al heel, heel veel discussie op. Twitter. Oh, dat is de definitie van het centrum. Ja. Waar de kermis staat, daar... Ja, dat is de definitie van het centrum. Dat is uh, het centrum. Ja. Oh ja. Ja, hier wordt wat geknutseld aan uh, de luidspreker. De, nee, de, de, de Goed, microfoon. Zitten we nog in de uitzending, ja, Erik? Maar ja, maar oh, ja. Deze microfoon, die, die blijkt het... Uh, oh, die begeeft het. Die heeft het glazen huis niet overleefd. Hè? Wat is eigenlijk ja, de uitslag 20. van het glazen huis? Weet, weet iemand dat? 21.000 euro. 21.000 euro? Ik had begrepen van het Arjen dat ze... Het we hoopten op iets van tussen de 10 en de 20. Oh, dus ik denk dat die tevreden kunnen zijn. Ik liep net over het plein, het kloosterplein, het centrum van Het centrum, Horen, echt centrum. Het normale centrum van Goor. Uh, hoe, hoe snel dat dan weer uh, verdwijnt. Maar wat me toch ook wel opviel, daarnaast, is veel meer in stilte: Milhil Hill heeft een kerstactie uh, georganiseerd. En heeft daar toch ook uh, 8000 euro voor ja. opgehaald voor ja. de school waar zij uh, mee samenwerken. Ja. Nou, dus ik dacht, de zit er toch alweer heel aardig in, in uh, Goorlaag. Ja, ook heel goed uh, van Wilhel. Ja. Maar de organisator die is dus naar Groningen af moeten reizen. Ja. Want hij had gezegd, onder de 10.000 dan, dan gireer ik het wel. Daar ga ik niet voor naar Groningen, maar... Uh, nu uh, Wat? Erik doet even mee. Leeuwarden, Leeuwarden. Leeuwarden. Oh, sorry. Leeuwarden. Leeuwarden. Ja, ja. Och wat een. Laten we hopen dat hij goed uitkomt. Oh. Goed. Dat hij niet op het station van Groningen staat. Waar dus hier het glazen Met al zijn dubbeltjes en ja. kwartjes. Maar uh, geweldig resultaat dus uh, hier in huh? Ja. ja. Uh, Gerard, had jij uh, nieuws? Of uh, eerst uh, Rien? Ja, het nieuws is dat we inderdaad gaan starten per 1 februari aan de Putven in Goorlen. Uh, kleinschalige opvang. We starten voorlopig met uh, vier appartementen. In april uh, gaan we over op de tweede woning, ook uh, gelegen aan de Putven. En daar komen vijf jongeren te wonen die zelfstandig het uh, traject gaan volgen. Inmiddels overleg gehad met de uh, woningstichting Laiakkers. We mm -hmm. uh, waren in eerste instantie niet zo erg blij met ons initiatief. Dus we hebben minder ervaring hadden met instellingen in die woningen betrokken vanuit de woningstichting. We hebben ze toch kunnen overtuigen dat we middels goede begeleiding en 24 uur zal um, Toch mogelijk recht zouden kunnen hebben op die woningen. En uh, men heeft in de toekomst uh, gezegd om daarover na te denken. Waar had de woningstichting geen ervaring mee? Nou, de woningstichting heeft juist slechte ervaringen, slechte ervaringen. met andere instellingen. Oh, oh, oh. Afspraken die niet nagekomen werden, woningen die verwaarloosd raakten. En uh, daarom stonden ze wel sceptisch tegen ons wooninitiatief. Oh ja, maar de kogel is door de kerk. Jullie gaan inderdaad starten. Wij gaan starten vanaf 1 februari. Dat is jouw nieuws? Dat is mijn nieuws. Dat is jouw ja. nieuws. Oké, okay. we gaan er dadelijk op door. Gerard. Ja, ik blijf nog even in kerststemming. Want uh, in het gemeentehuis heeft een kerstboom uh, gestaan waar pakjes onder gelegd uh, konden worden niet bederfelijke waar ook in dezelfde sfeer van vanuit particulier initiatief aanvullen en ik zag dat er ongeveer 2000 pakjes uh, ja. zijn neergelegd ik denk dat dat de verwachtingen van iedereen zal hebben overtroffen en die <coughs> gaan nu dus uitgedeeld worden die gaan in, uitgedeeld, in Goorland, ja. via een aantal organisaties ja. Ja, dat, uh, en uh, wat volgens mij een gebed zonder rent uh, gaat worden is dat de gemeenteraad nu een motie heeft aangenomen dat er een parkeergarage moet komen onder de hoek Kalverstraat Tilburgseweg. En of die leeg staat of niet, dat doet er niet toe. Maar hij moet er komen. Maar hij moet er komen waarop Leijstromen gezegd heeft, ja dan komt daar boven dus niks. Maar dat is weer goed nieuws voor het tuintje hè? Ja. Het tuintje ja, blijft. Het tuintje. tuintje blijft. tuintje moet blijven. Maar als ik nou heel eerlijk ben, als ja. je nou naar die hoek Wees kijkt. Wees heel eerlijk. Denk dat je dan, dit uit. moet de komende tien jaar het centrum van Goorlen zijn? Laten we dat dan maar op het Van neerleggen. Want dat lijkt me toch uh, niet de manier waarop je een centrum vorm moet geven, eerlijk gezegd hoor. Met alle waardering voor het initiatief van een kale plek het er moet wat krijgen. Uit. En als straks Marije heeft uh, zelfs de planten bevolen, las ik in haar uh, stukje in Goorles Belang, om, om te groeien. Om flink te groeien. En dan groeien. doen ze dat. Ja, dan moeten ze dat doen dus. Ja. Maar uh, dat is dus in het voorjaar. ...dan uh, zullen we zien dat het schitterend wordt. En wat ik toch ook wel een, een leuk nieuwtje vond... Uh, ...al is het niet helemaal uh, goals, denk ik... Uh, ...we hebben toch een hele beroemde modeontwerper... Uh, ...van komt af, Jan Terminio... ...die een uh, stipendium heeft gekregen van het Prins Bernhard Fonds... ...als toch eigenlijk de meest dynamische, aan de weg timmerende... ...jonge modeontwerper uh, in Nederland uh, van deze periode. Ja, dus... Uh, 50.000 euro lijkt me toch ook wel iets om je op weg te helpen. Dat is een halve jurk van Maxima, daar is hij veel beroemder in. Ja, hij mag Maxima Hij heeft stipendium niet meer nodig. Dat is ongelooflijk veel reclame. Waar heeft hij dat helemaal voor nodig? Dat heeft hij niet nodig. Nou, ik denk juist als je creatief wilt zijn... dat je dan risico's moet kunnen nemen om die stappen vooruit te zetten. In plaats van te teren op dit soort succes... Van nou, dan maken we de jurk nog 47 oh, nou, keer ja, met kleine ik dacht aanpassingen. Dat kostje wel gekocht was. Maar goed, ja. dat is, ja. uh, zie jij dus anders. En anders is het een beloning van ja, prins Bernhard ja, aan, uh, aan zijn <laughs> kleinzoon. Ja. Indirect. Oh, ja. En wat ik wel heel grappig vond. En ik snap er eerlijk gezegd helemaal niets van. De kopluit. 24 voetballen illegaal geïnventariseerd door de gemeente. Dus gemeentegrond. Ter... Gelijk aan een oppervlakte van 24 voetbalvelden wordt door bewoners illegaal in gebruik genomen. En nu zijn ze anderhalf jaar aan het inventariseren geweest. Want ik heb het raadstuk erop nagelezen. Of eigenlijk de raadsmededeling. En nu we weten hoeveel het is, gaan we kijken wat we eraan gaan doen. Oh ja. Dan dacht ik, dat had toch eigenlijk ook wel sneller gekund. Als je toch zeven vierkante meter ziet liggen waarvan je denkt, dit is illegaal. Dan bel je dat toch aan en zeg je mensen, dit is illegaal, je kunt het kopen. Maar dan denk je, ja, euh, 150 euro de vierkante meter. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet willen. Maar omgekeerd, als al die 10.000 vierkante meter die het zijn ongeveer verkocht worden voor 150 euro... Is dat, dat gemeentegroen Groen dat, dat met Landjepik uh, genaast is? is dat... Nou, ik heb zelf zo'n voorbeeldje aan de hand gehad. Mijn tuin liep oorspronkelijk rechtdoor. En toen ging de straat, toen ze die, die wat verlegde een bocht maken. En toen heb ik mijn tuintje ook een bocht mee laten maken. Zodat ik drie vierkante meter, 15 jaar lang voor de gemeente gratis heb onderhouden. O, maar toen weet ging ik aan de over het overkant een parkeerterrein aanleggen. En toen zeiden ze, oh god... Hoe moet dit nu? Want nu moeten we het weer terugleggen. Uh, en blijkbaar is dit jouw grond. En toen heb ik eerlijk opgebied nee, dat dat niet, niet zo was. Oh, en ja. dat ik geen rekening zou sturen aan de gemeente... voor het onderhoud van die drie vierkante meter. <laughs> a 150 per vierkante meter keer 15. Uh, luister, luister goed hoe Gerard de Groot zoiets oplost. Hoe eerlijk <laughs> hij is, wou ik maar zeggen. Nee, nee. Ik bedoel, als de gemeente <laughs> langskomt met uh, jongens betalen... ...dan uh, had jij dat al omgedraaid. Ja. Jij hebt gratis dat, dat altijd bijgehouden. Nee, ja. Ja, ja. O, overigens ben ik heel blij met het feit dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen... ...om de Kalverstraat te moeten onderkelderen. Hmm? Hmm? Ja. Daar uh, denken we, we verschillende. Nou, ja, ik denk dat de verkeersdrukte in Hoorn wordt, uh, wordt buitengewoon wordt groot. Uh, die, die, die garage is niet bestemd voor de flat die er nog bij moet gaan komen... En dat, uh, kijk, de, lij de lijstroom heeft van zoveel verdiend in de gemeente Horen, ...dat kunnen ze zich wel voor hun rekening nemen. Ja, ja. Jonge, jonge Dan zou ik bijna zeggen dat Skag heeft zoveel gemeenschapsgeld gehad... ...die kan die parkeergarage dan wel gaan exploiteren. En dan zeg je volgens mij, daar begin ik niet aan... ...want daar moet geld bij. Nee, maar ik ben En daar niet, zit daar en het, ben de kern van het probleem. Daar ben ook geen deskundige in. Nee, maar de kern van het probleem is natuurlijk... ...dat je daar een faciliteit neerlegt... ...die zeker voor dit centrum van belang kan zijn... Dat zal ik helemaal niet ontkennen, alleen die nooit rendabel te exploiteren is. Ja. Geloof mij maar. Goed, dat is en, een andere discussie. En, we hebben en dan we ook heb je hier dus regelmatig een, een probleem. Nou, andere discussie. Uh, ik zal uh, het rondje nieuws uh, afsluiten. Ik blijf ook in kerstveren. Ik heb het uh, kerstconcert meegemaakt van het uh, Gemengd Koor uh, Goorlen. In samenwerking met uh, vocaal ensemble Da Capo. Uh, dat heeft uh, opgetreden in, het, uh, in de kapel van het Jan van Bezouw op zaterdagavond en op zondagmiddag. Beide keren uitverkocht. Zeer terecht, want het was, uh, het was een schitterend concert. Heel geslaagd. Uh, die uh, combinatie vond ik, uh, vond ik heel mooi. Die, die afwisseling van, van, uh, van beide groepen. Waarbij uh, Da Capo uh, ook nog eens uh, ja, vrij inventief en creatief ook nog wat... Uh, uh, wat, wat, wat veranderingen aanbrengt door wat instrumentalisten af en toe uit te nodigen en, en samen uh, te muziceren. Maar de, de grote aanwinst voor het gemengd koor dat is uh, de nieuwe dirigente, uh, Die naar de mooie naam luistert van Gabriel K. Kloet heb ik horen uitspreken. Op zijn Limburg staat er Cloud. Wij, wij zouden dan al gauw zeggen Cloud, maar uh, in Limburg kan OU ook nog eens als een OE. Uh, uitgesproken worden ja. Gabrielka Kloet met uh, ongetwijfeld Limburgse accenten uh, maar een, uh, een aanwinst uh, als je haar uh, website bekijkt en je ziet uh, je, je ligt daar domicilie dan, dan mag het uh, in zijn uh, handen knijpen dat, dat ze zo iemand hebben weten aan te trekken en, en, uh, nou, ze heeft haar debuut uh, gemaakt en uh, dat was een, een stevig optreden dat, dat uh, viel wel in de smaak bij het, bij het publiek. Dus een uh, felicitatie richting uh, gemengd goorlen. Ja, uh, dit was mijn, uh, mijn nieuwtje. En dan uh, gaan we eindelijk naar uh, onze onderwerpen. Eerst naar... De zorg. De ja, zorg. de zorg. Rien uh, Ja, voor mensen die, uh, die het niet gelezen hebben, het uh, verhaal... ...in het uh, Brabants Dagblad van 19 december. Daar uh, wordt uh, bericht over uh, die ontwikkeling daar aan het putfen. Jongeren met licht verstandelijke en psychische beperkingen... ...die gaan daar een groep vormen. Um, maar volgens een wat alternatieve aanpak. En dan is er sprake van, van een aannemer... ...je hebt het zelf ook al net eventjes gezegd... ...die, uh, die, die vond, ja maar... Hoe dat allemaal gaat, dat, dat, dat, dat is helemaal niet goed. Uh, je zou zeggen, schoenmaker blijft bij je leest, maar dat doet deze man niet. Die, uh, die gaat nadenken over, over de zorg en komt met, met andere ideeën. Hoe is dat zo, zo eigenlijk precies gegaan met, met uh, die initiatiefnemer? Die initiatiefnemer die woont in uh, Zaandam. Mm -hmm. En um, die komt inderdaad uit de bouwwereld en die liep thuis in de thuissituatie stuk op de reguliere zorg. Zijn dochter kreeg verkering met een jongen met beperkingen. En eerder die jongen ondergebracht kon worden in een instelling... was men meer dan een half jaar verder. En men moest dan allerlei administratieve taken voldoen en eisen... voordat hij die jongen echt daadwerkelijk onder kon brengen bij een hulpinstantie. Daarnaast had hij ook erg veel te maken met een aantal lagen... Uh, je moest eerst je aanmelden, vervolgens moest je bij een uh, directie komen. Dan had je een manager, daaronder stond ook weer een manager. En eer die jongen zover was, uh, was hij weer eigenlijk teruggevallen naar zijn gebruik, want dat was ook een groot probleem. Hij gebruikte drugs op basis van zijn beperkingen. En die dachten: van god, dat moet anders. We moeten een korte lijnen, geen duur management, geen duur kantoorgebouw, uh, geen uh, verschillende lagen die tussen de zorgvragen uh, in circuleren. We moeten die zorg eigenlijk meteen aanpakken. Maar hij heeft nergens verstand van? Nee, hij heeft nergens verstand van. Hij is vorig jaar bij ons in beeld gekomen. Uh, ben al langer bekend in de zorg. Ik ben awz uh, functionaris van een aantal instellingen geweest. Waaronder Traverse. En hij is via internet bij ons uh, terechtgekomen om in ieder geval meer informatie te verzamelen. Over van, god, wat komt er bij kijken als ik een kleine zorginstellingen Maar wacht even, jij uh, hebt het dus over de initiatiefnemer. We hebben daar zo'n zo beetje een, een beeld van, van een aannemer die, die in de privésfeer merkt ja, wat gaat het toch allemaal moeilijk en ingewikkeld en dat, dat, dat, dat zou best eens anders kunnen en hij neemt dan een initiatief. Uh, jij, wat is jouw achtergrond? Jij zit wel in die reguliere zorg, daar kom jij vandaan. Jij bent wel een deskundige. Ja, ik ben uh, verpleegkundige van beroep. En daarnaast heb ik sinds 2004 een eigen kantoor, gevestigd aan de Tilburgseweg, uh, waarin ik uh, gespecialiseerd ben in uh, het ondersteunen van particulieren en instellingen bij AWBZ-functies. En dat betekent concreet iemand die heeft thuiszorg nodig die komt bij ons op kantoor binnen en ik ga mee met hem het administratieve traject in en zorg dat er gepaste zorg geleverd wordt. Mm -hmm. en Moet kant... jij adviseren over, over zorgswaterpakketten bijvoorbeeld? Ja, onder andere. De jongeren die in aanmerking komen voor uh, regiozorg Zuid... zijn vaak jongeren die een zorgswaardepakket hebben. Wat voor een uh, getal zit erachter? Uh, ja, dat varieert. Je hebt jongeren met een zorgswaardepakket uh, GGZ-richting... waarvan de grondslag vooral uh, psychiatrie is... maar je hebt ook jongeren met een pakket met een LVG... waarvan de grondslag uh, verstandig beperkt is. Mm -hmm. En uh, hoe meer zorg, hoe hoger het pakket uh, is samengesteld. Mm -hmm. je, je... Maar is dat bureau BNB, is dat jouw bureau? Ja. Dus jij gaat straks cliënten doorverwijzen naar je eigen zorginstelling? Nee, nee, nee, nee. Nee, zo werkt het niet. Uh, Wat ik doen. doe, dat is een, ja. al een terechte opmerking, uh, ik heb besloten hè, op basis van mijn contacten met uh, Regio Zorg Zuid, dat ik puur alleen nog voor Regio Zorg Zuid werk. En de rest van de activiteiten naast me neerleggen om belangen te voorkomen. Want uh, juist uh, de zorgkantoren zijn er heel erg op gespitst. Als er één uh, gevorm van belangenverstrengeling is, dan uh, is het wel heel erg moeilijk om daar weer vertrouwen te wekken. Dus we hebben daar, daar destijds keuzes gemaakt van God, ja, als ik hier instap in dit project, dan kan ik niet en-en doen. Dan kan ik niet vanuit uh, andere richting cliënten aanleveren. Ja, dus jouw kantoor hef je op? Mijn, mijn AWZ kantoor heb op, ja. heb, je, heb je op en je gaat uh, in zee met, uh, met het initiatief van, van die man uit Zandam. Met we uh, Volgens die van formule. Ja. Uh, ja, ik zit zo'n beetje te spelen met uh, enerzijds de man die, die daar helemaal geen verstand van heeft en jij bent uh, wel, uh, je, je kent wel het klappen van de zweep. Uh, hoe, hoe is dat nou als je dan nou uh, naar, naar dat initiatief kijkt? hè? Uh, Schud je dan af en toe met je, met je wijze hoofd? En, en, of, of zeg je, ja, maar die man die, uh, wat hij wat die ziet, die heeft, die, heeft, uh, die heeft het goed gezien. En, en uh, uh, het is goed dat hij dit, dit initiatief genomen heeft. En uh, we kunnen daar uh, wel wat van opsteken. Nou, het sterke van, van dit initiatief vind ik namelijk de korte lijnen. Uh, de zorg komt bij de cliënt. En uh, ik weet uit ervaringen en ook uit mijn verleden... Uh, als er iemand komt met een zorgvraag, dan moet hij een hele procedure doorlopen, die ja. vaak langdurig is. Plus het kostenplaatje wat eraan gekoppeld is. Mm -hmm. uh, ik denk dat we door middel van korte lijnen, dat er zit, er zit zijn eigenlijk twee lijnen: dus de directie en de projectleider. En dan heb je de cliënt. En die cliënt die, die kan rechtstreeks met ons contact aanleiden, maar die kan ook rechtstreeks met zijn coach overleggen overleg voeren. Dus er zitten geen diverse schijven tussen. En ik denk dat het sterk is van zijn initiatief. Maar, maar het indicatietraject is toch precies hetzelfde als de reguliere zorg? Het indicatietraject is hetzelfde. Cliënten komen bij ons terecht met een zorgswaartepakket. Dus dat bestem... traject hebben ze al, moeten dat ze hebben altijd ze doorlopen. doorlopen? Ja. Dat, dat kun je doen. niet overslaan? Nee. nee. En daar worden ze ook in ondersteund door jullie? In dat traject? Ja, in principe wel. Als er, als er, ja, want... We hebben de voordeur in het leven geroepen via de website. En de voordeur is eigenlijk een, een, een checklist waar uh, cliënten kunnen zien of ze wel of niet passen binnen uh, Regio Zorg Zuid. En daarin staan ook gewoon een aantal uh, richtlijnen en gegevens op waar ze kunnen voldoen. En waar ze in ieder geval uh, informatie op kunnen vragen. Ja, even voor mijn duidelijkheid. Regio Zorg Zuid is op zich een particuliere onderneming, als ja. ik het goed begrijp. Die is eigendom van wat we maar even voor het gemak de aannemer uh, zullen noemen. Ja. En die heeft het idee eigenlijk ook dit concept verder in Nederland uit te rollen. Ja, het uh, concept is in uh, Zaandam ontstaan, 2012. Uh, inmiddels hebben ze daar 60 jongeren uh, met 15 coaches... die daar uh, verspreid wonen rondom Zaandam Amsterdam. En op zich hebben die uh, op dit moment een heel erg grote wachtlijst... Een aantal jongeren die moeten nu al noodgedwongen wachten... omdat we geen woningen meer hebben in Zaandam. En het sterke van Zaandam is het rechtstreeks contact... tussen de cliënt en de ondernemer, in dit geval de directie. Mm -hmm. En het snel ingrijpen op de zorgvraag. Ja, nou... Uh... Zijn onze luisteraars denk ik bekend, als ze tenminste trouwe luisteraars zijn, met het concept Thomashuis. Huis? We hebben hier al een paar keer mensen gehad die die, die initiatieven omhelsd hebben. Is dat nou toevallig dat, dat in dat Brabans Dagblad uh, daar dat grote artikel staat waar, waar jij met een, met een foto op staat en een compagnon? En daarnaast een artikel Thomashuis Huis als een groot gezin. Wat is de relatie tussen, tussen jullie uh, initiatief en, en Thomas Huis? Is er een relatie? Ik heb geen Lijkt het op elkaar? Uh... Nee. Het is uh, in ieder geval geen relatie nee. van ons uit. Uh, wa ons was ook niet bekend dat er ook een artikel van Thomas huis in zou komen. Want uh, de journalist heeft het bepaald. We wisten ook niet dat het uh, artikel uh, nu al in de krant zou staan. Hè, want we hadden meer ruimte verwacht. Uh, ik denk het verschil tussen de Thomas huis is... Een Thomashuis was vooral georganiseerd door een echtpaar. Hè, die woont daar voortdurend in. Mm -hmm. Uh, daar komen ook allerlei uh, jongeren te wonen met diversiteit aan beperkingen. Ja, van gehandicapte zorg tot uh, lichamelijke beperkingen. En bij ons is het zo, we werken met coaches. En bij ons komen alleen maar jongeren met een LVG of een GGZ-beperking. Maar dat, ja, wat, wat wel interessant is, er zijn in die zijn overeenkomsten dat ook de Thomashuizen gestart zijn door iemand. Die een, ik geloof een zoon had die in de reguliere zorg niet ja. terecht kon Hetzelfde je bij de Marta Fleurhuizen. Precies hetzelfde. Allemaal mensen die geld hebben. En die dan vinden dat ze hun kinderen in de reguliere zorg niet, niet goed kunnen onderbrengen. En wat je nu ook ziet, dat zie je bij de Thomashuis, hier Zie je bij de Marta Fleurhuizen. dan zie je ook hier. De taal is ook hier weer. Wij zijn Regio Zorg, zorg Een jonge dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. En dat, dat is de, wat ik straks toch weer zie gebeuren. Dat al die clubs, die willen toch allemaal weer groeien. Ja. En dan zal het weer de kunst zijn om ervoor te zorgen... dat die kleinschaligheid dan toch behouden blijft. Ja, en, en dat niet. is de opgave die jullie hebben, denk ik. Ja, die kleinschaligheid zit vooral in die korte lijnen. En ja, uh, je moet die zorg dermate uh, financieel goed aankleden. En waarschijnlijk heeft uh, mijn collega uh, Martijn uh, Mesker... Uh, vanuit de bouwwereld daar meer zicht op. Uh, korte lijnen, uh, korte aannemerschap, korte procedures. En inderdaad... Uh, zorg financiering op haar En dat hoeft niet te kosten te gaan van de zorg van de jongeren. Is het verschil ja. nu uh, tussen Thomashuis en, en uh, de regio Zuid Zorg... dat dat in het Thomashuis daar uh, in huis een constant een, een echtpaar uh, deel uitmaakt van, van de groep... en dat het bij jullie externe coaches zijn? Ja, klopt. We werken met externe coaches. Bij ons komt er ook geen uh, echtpaar in huis die de jongeren gaat begeleiden. Het zijn allemaal professionals... Um, ja, je moet uh, een duidelijk onderscheid maken. En ik denk bij het Thomas huis, Dat die meer de rol hebben van een uh, vervangende vader en moederrol. Mm -hmm. En dat het bij ons meer een rol is van coach uh, lerend uh, naar de jongeren toe. Mm -hmm. Dus die zijn wat? Wel... In de aanpak opgesloten. Want jullie benadrukken sterk. Dat het traject bedoeld is om de jongeren zelfstandig te laten gaan leven. Dus dan gaan ze die groep neem ik aan verlaten. Ja. Uh, als ambitie in ieder geval. Als dat niet lukt. Blijven ze dan in die groep of moeten ze dan op een andere oplossing geplaatst worden? Nou, de voordeur is een leefgroep voor jongeren... Hè, ondanks de beperking die ze dan inderdaad beschikken of hebben... dat ze in ieder geval gemotiveerd zijn om aan zelfstandig traject te willen werken. Als een jongere niet gemotiveerd is en hij is niet... Hè, en wij zien van tevoren al dat er geen kans van slagen is... dan uh, moeten we helaas concluderen dat hij dan niet binnen regiozorgsuit past. Nee, ik snap dat je dat van tevoren... Benadrukt in je selectiebeleid, maar nu ben je het traject ingegaan. Ja, niet alles gaat zoals je hoopt dat gaat. Nee, klopt. Uh, en wat doen jullie dan? Ik denk dat we een zorgplicht hebben en dan zullen we samen met die jongen een vervangende zorgaanbieder moeten gaan kijken. Dus niet zozeer van hè, uh, En uiteraard, daar komen wij straks ook voor te staan. Wij komen ook met aanmeldingen waarvan we denken: god, die past precies binnen, het, uh, binnen de visie van Regio Zorg Zuid. Ja, na een aantal maanden blijkt toch dat zijn beperkingen te zijn of dat hij niet mee wil werken aan het traject. Dan zullen wij als regiozorgsraad toch een zorgplicht hebben en hem moeten onderbrengen bij een andere aanbieder. En dan denk ik inderdaad aan een mogelijk Amarant of, een, of een, een Prisma of een, een ASVZ-instelling. Hoe lang blijft die jongere jongeren, jongeren in, in jullie opvatting? Ja, kijk, we wij, wij hebben het hier over jongeren. De leeftijdsgrens is tussen 18 en 35. In die zin, op het moment als hij 18 is, is hij weer onze jongeren. Mm. Uh, we willen natuurlijk werken samen naar een, een volwassenheid. En een volwassenheid, bij volwassenheid hoort ook een stuk zelfstandig kunnen functioneren. Kijk, als een jongen laat tonen of laat zien in de praktijk dat hij naast een werk-leertraject ook zelfstandig kan wonen, dan is hij voor ons jeugd af. En ja. nou, wat is nou? Vormen ze een groep of, of zijn ze individuen? Ze, kunnen ze langs elkaar heen leven of moeten ze wat met elkaar doen ook? Um, ze hebben een verplichte karakter. Het verplichte karakter zit met name in samen eten en, uh, en uh, koken. Samen eten, samen koken. En groepsgebreid boodschappen doen. Broodschappen doen. Ja. Ja. Dat ja. is het groepsdeel. Ja. Verder uh, kan ieder zijn of haar eigen leven leiden. Nou, de voorwaarde is om bij Regiozorgs uit te komen, is deelname aan een werk-leertraject of school. Dus overdag is er geen begeleiding. Dan is het huis ook in feite eigenlijk gesloten. Dus daar zijn wel coaches op afroep natuurlijk. Maar wij willen juist zoveel mogelijk proberen... dat die jongeren al een dagbesteding hebben. Ja, dat kan inderdaad de werkleertijks zijn of school. Dat we met name de nadruk van de coaches de begeleiding... vooral op de avonduren en op de nacht te leggen. Mm -hmm. Is er een voorwaarde, je hinten even... Dat er een drugsprobleem was bij de, bij de stichter, de, de, de vriend van, van de, de dochter van de aannemer. Um, ja, is, de, is dat uh, iets wat, uh, wat een voorwaarde is? Je bent uh, wel clean als je daaraan deelneemt aan dat, aan dat project. Het is een voorwaarde inderdaad om clean te zijn. Ik denk niet dat het dat een utopie is om te voorkomen dat jongeren toch weer soms uh, behoefte hebben aan een verslavingsdrang of dat nu in de, in de vorm is of van alcohol of van softdrugs of harddrugs... Uh, de begeleiding die we erop zetten... ik hoop, maar ik zeg al, ik kan niks garanderen... ik hoop in ieder geval dat die 24 uur zorg mm, zodanig uh, zijn uh, uh, werk kan doen... waarbij we proberen om een verslavingsdrang weer te voorkomen... Ja, je bent verslaafd of je bent het niet. een van de twee. Ja. Eenmaal verslaafd is altijd verslaafd. Ja. Je bent integer of je bent het niet. Een beetje integer kan niet. Nee, nee, nee, maar de behoefte aan, aan verslavingsdrang vind ik een merkwaardige formulering. Uh, je, je kunt in die groep niet uh, een verslaafd levenspatroon uh, toegeven aan, aan de zucht, aan de verslaving. Dat, dat kan niet lijkt mij in zo'n groep. Of nee. wel? Nou, wat er buiten de 24-uur setting gebeurt, daar hebben wij natuurlijk ook weinig zicht op. Buiten de 24-uur? Ja, buiten de locatie. Hè? Ik bedoel, een jongere, als wij een jongere aanmelden of die jongeren komt bij ons binnen en die gaat starten met een leerwerktraject, dan kan ik niet zien of die jongere ook buiten zijn leerwerktraject uh, gebruikt. Um, je kunt het natuurlijk wel constateren als hij binnenkomt, maar helemaal voorkomen kan ik het niet. Maar mm -hmm. de bedoeling is in ieder geval, en de voorwaarde is ook, dat ze geen verslagingspatroon hebben als bij ons Ja. ja. ja, ja. ja. Mag, mag ik nou eens vragen, wat is nou eigenlijk jullie zorgconcept? Want ik hoor jou zeggen, er zijn korte lijnen, dat, verschilt, dat, dat is hetzelfde, dat is een kleine mm. organisatie. Maar waarin verschilt jullie zorg? Ik, ik zie nu net jullie folder, die zou ook van Amarant kunnen zijn. Ik de, bedoel, de, ik zie nog niet het echte eigen zorgconcept. Het echte eigen zorgconcept, ja, we werken volgens de SRH methodieken, een bepaalde methodiek die gekropt is aan een visie, leg ja. legt er eens uit, die afkorting, SRH. Uh, systematisch rehabilitatie, rehabilitatie handelen. Dat wil zeggen, op het moment dat een jongere binnenkomt en die heeft een bepaalde zorgvraag of een beperking. Systematisch rehabilitatie handelen. handelen. Uh, dus het je richt op het systeem, uh -huh. probeert hem door middel van uh, de gewenste coaching, de gewenste begeleiding... Um, zover te krijgen dat hij kan rehabiliteren in de maatschappij. Dat is ons doel. En bij de ene ligt daar de nadruk op, he, op een stukje verslaving... bij de ander ligt het de nadruk op, op een stukje agressie... bij de ander ligt het op, op terugkeren in, in het werk. Dus elke cliënt heeft zijn eigen... of elke jongere jonge cliënt heeft zijn eigen beperking. Een sterke van uh, regiozorg Zuid is denk... we pakken de kern van het probleem aan. He, of dat nu in de thuissituatie ligt... Of op, op het werk of op school. En daar gaan we mee aan de slag. Nu de vraag van Wil, dat, dat specifieke zorgconcept, het, het andere, het afwijkende. Waar zit dat dan in? Het afwijkende zit hem vooral in de korte lijnen, denk ik. De korte lijnen? Ja, waarschijnlijk in de korte lijnen en direct inspringen op de hulpvraag. Mm -hmm. We hebben niet te maken met een lompe instelling, een logge instelling. Dat is misschien een betere uitdrukking. Het is een kleinschalige instelling met korte lijnen. Maar direct al op, op een zorgvraag ingesprongen kan worden. Mm -hmm. ja, dat even terugkomen op waar we het straks over hadden. Natuurlijk toch blijft een risico van zo'n concept in Zandam. Klinkt dat eigenlijk al een beetje door? We zijn snel gegroeid, we hebben nu 60 cliënten. Ja. En nu komen we al tegen de grenzen van het concept aan, want er is geen woning te vinden. We hebben al 15 coaches, 15 coaches moeten worden aangestuurd door een manager die dat waarschijnlijk ook moet gaan verdelen. Dit concept gaat uitgerold worden over heel Brabant. En dan zijn we weer teve geworden. Dus hebben jullie de wens om klein te blijven? Want nu ja. zijn jullie het, dus dat is logisch. Dat je niet groot bent. We willen niet. als je nu door cliëntenvraag groot wordt, zeggen jullie dan nou nee? Nee, we willen niet meer groeien als 100 cliënten. Tot 100 cliënten. dat is ons maximum. Ja, in de regio hier? Uh, in zijn totaliteit. De, de totaliteit. In de hele Brabant? In zijn totaliteit. In Nederland? Ja, we hebben twee locaties uitgekozen. Dam en Brabant dan. En Zaandam, die doet dan vooral Noord-Holland en Omstreken. En Goorlen is toevallig inderdaad omdat we nu de woningen van Prisma kunnen betrekken. Ja, want er zit een zorgbestemming op, dus dat is ook al een, een, een fijne voorwaarde. Want anders moet je ook weer met gemeentes gaan mm -hmm. onderhandelen. En daar willen we ook die kleinschaligheid uh, handhaven. En daarom zijn we ook maximaal 50 cliënten. Zowel oh, ja. ah. in Brabant als in Noord-Holland. Goed, we hebben een beeld gekregen. Ja. Ja. Nou, veel succes. Ja. Jullie starten ja. dus op in 1 februari. februari. Ja. En ik denk dat het leuk is om er weer een keer op terug te komen als het echt loopt. Ja. Ja, want het is natuurlijk inderdaad ja. die wens van kleinschaligheid... die al tientallen jaren met ons meegaat... op ja. heel veel terreinen van zo goed zijn als het lukt. Ik denk dat dat Ik ook. wel gedeeld wordt. Ik Muziekje. Muziek. Verzoeknummer deze keer. Van, van onze eigen... Dit is een van onze eigen Leonard Joosten. Die, uh, en dat kwam toevallig op vrijdag bij, uh, bij het Glazen Huis zag ik een optreden van Jo Hoogendoorn. Nog viva en fit uh, voor, ik weet niet hoe oud, die is maar ver in de zeventig uh, in ieder geval. Jo Hoogendoorn, de Tegoolse, de, de, de, de, Goolse, de Goolse, oh, Daar ja. komt me een witpen aan. Oh, die die doen door, we niet. Oh, die, oh, die. We doen ons dorpje vanavond oh. uh, om Leo Joosten een plezier te doen. <laughs> ik zal het wel doen. Ik zie u daar zo gare liggen, dorpje waar ik geboren ben. hoop textielfabrieken, waarvan ik ieder plekje ken. Die ik zo dikwijls heb bekuierd, van den beste tot den Altijd zal ik op uw stuiten, zoals iedere Goelse meens. Want ik zie hoe toch zo gare, Rabans derke een en De verhaai En het ven Ik zal toch altijd Op Brabant Brabants dorpje Geliefd allemaal Schone plekjes Zijt van mij We hebben ook een hoge vonder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 Meeuwenbokkert aand, de verhaal en het ven. Ik zal toch altijd oproemen Brabant duiken. Gullie hangen op schone plekjes, zet van men. Ge meug het hier zo nauw niet nemen, een golse meisje is gauw content, maar dan moet er wel verzorgen dat je als een foefjes kent. En als zeggen dan de stadslaai, dat komt nog geen goeie vandaan, altijd blijf ik op hoe roemen, ja, dorkunde van hopom. Want ik zie hoe toch zo Brabant Brabants danken. Meeuw en en de verhaai en het fen. Ik zal toch altijd tijd ophoende, een braaf van schone plekskes, en zijt van men. Gullihammo, schone plekskes. Zet van mij Ja, dat was op uh, verzoek van Gerard, opgedragen aan uh, Leo, Joosten. Leo Joosten. En het was een serious request, zeker. <lacht> nou, wij gaan verder met uh, Wil van der Kruis. We hebben hem al regelmatig gehoord. Hij heeft ook gewoon meegedaan in die uh, omzorgdiscussie. Kerstverse voorzitter van Unie KBO. Um, ja, UNI-KBO, uh, CDA Brabants, voorzitters -Kach. Krijg je het niet te druk, uh, Wil? Nee, want ik kind niet, ik golf niet, uh, ik uh, bridge niet. Dit is mijn hobby. En ik heb geen baan meer, dus deze <laughs> vormen samen mijn baan. Ja, je kind niet, je bridge niet, je hebt geen hobby... Ja, ik heb een hobby's besturen Dat is besturen Je hebt je daar voorgesteld op 19 december. We hebben het, de tekst doorgemaild gekregen. Zo hebben we kunnen lezen hoe jij daar de mensen tegemoet bent getreden. Je hebt je daar wel voorgesteld als een mensenmens. Ondanks dus dat je niet kind en, en uh, bridged. En, en. Nou, ik zou je ook eerlijk zeggen dat mijn jongste dochter heeft aangekondigd om tijdens het kerstdiner... Een discussie met mij te willen of ik nou echt wel een mensenmens ben. Of je dat werkelijk ja, bent. Ja, of dat werkelijk bent. Ik ga wel graag met mensen om, maar ze zegt ik wil het toch met je over hebben of je echt een mensenmens bent. Ja, ja. Dus ik heb mij te verantwoorden thuis. Mm -hmm. ja. ja. Maar ik ben, ik ben wel een mensenmens, denk ik. Ik ga graag met mensen om. Dus dat wordt met een dat, interessant uh... gesprek, Aan. Ja, dus wordt een mooi gesprek. Uh, want misschien ik, moeten we. Nee, op 1 dat... januari moet maar even op terugkomen. <laughs> van wat de uitkomst van deze discussie <laughs> ja, ja, ja. is geweest. Ja. Want Ben Tegelaar, ik weet niet of je die columns leest. Die, die zegt dat, uh, ja, dat we zo rond de kerst heel veel over onszelf nadenken. En, ja. en uh, dan, dan kom je tot, tot reflectie. Maar, ja. maar hij vraagt zich af of dat wel zo zinnig is. Want wij, wij houden er over onszelf verkeerde denkbeelden op na. Als je wil weten wie je bent, kun je beter aan een ander vragen. Uh, ja. wat, uh, ja. wat, wat vind je van me? Je bent wie je kent. Ja. Je bent wie je kent. Ja. Um, je hebt uh, gezegd... ...je gaat uh, daar die, uh, die, die club leiden. Dat vind je interessant. Um, je zegt dat je vooral op de inhoud uh, wilt, wilt uh, leiden. De processen laat je maar over aan de directeur en aan het bureau. Ja. Um, en je stelt de, de zeer interessante vraag... ...waartoe zijn wij op aarde... ...ons wel bekend uh, vanuit de oude catechismus. Waartoe zijn uh, ouderen eigenlijk uh, op aarde? Nou, waartoe ouderen op aarde zijn, dat is een... een ...die vraag ga ik niet beantwoorden. Wel waar <laughs> ouderen organisaties voor op aarde zijn. <laughs> Oh ja, ja, dat is toch een fijn uh, onderscheid. <laughs> dat <zijn al> <laughs> ja. Nou ja, kijk, ik denk dat uh, als je naar de, naar de KBO kijkt... ...dan kun je zeggen de KBO vindt zijn oorsprong eigenlijk... ...in de parochieële sfeer. Elke oh ja. parochie in Nederland had een KBO-afdeling. Uh, en de belangrijkste doelstelling is dus eigenlijk... dat mensen de gelegenheid krijgen als ze met pensioen gingen... en in een zwarte pensioenvat vielen... om dan elkaar te kunnen ontmoeten. In feite kun je zeggen... het, het KBO is een, met name een lokaal initiatief... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... die als ze dat niet zouden kunnen, zouden kunnen vereenzamen. Mm -hmm. Ik denk dat daar de kern ligt. En uh, er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, KBO is kine, keuvel en, en, en kaarten... Misschien dat dat vroeger zo was, op sommige plekken nog wel zo zal zijn. Maar je ziet dus dat ouderen steeds gedifferentieerder worden. En ze willen niet allemaal meer kaarten, ze willen niet allemaal meer kinderen, ze willen andere dingen gaan doen. En ik denk dat het KBO daarmee ook groeit en dat er op lokaal niveau verschillende soorten KBO's ontstaan. Waar heel veel verschillende dingen worden aangeboden waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Dus daar ligt de kern. De kern ligt op de lokale uh, ontmoetingsmogelijkheid. En ik denk als je de gemiddelde... Ouderen hier lid van de KBO in Goelen vraagt of ze nou lid zijn van KBO Brabant of KBO Unie, dat dat een heleboel mensen weinig zegt. Die zijn vooral georiënteerd op hoe dat lokaal georganiseerd wordt. Ja, waartoe, die gaan uh, naar de die gaan waarom is het dan niet? Waarom is er een provinciale? Laten we eerst dat stapje dan nemen. Waarom een provinciale KBO? Nou ja, kijk, provinciale KBO's zijn er omdat um, um, tot voor kort en voor een stukje nog wel zo, de provincies vroeger verantwoordelijk waren voor het ouderenbeleid. De tijd dat Lambert van Nistelrooy hier in Brabant gedeputeerde was, was hij gedeputeerde voor ouderbeleid. Dus dat betekent dat je als je ouderbond was, dan moest je ook op provinciaal niveau georganiseerd zijn om weerwoord te kunnen bieden tegenover die gedeputeerden. Uh, want die, die maakten het ouderbeleid. Dus je ziet dat nog steeds Lambert van Nistelrooy zo lang weg als gedeputeerde. Nog steeds ouder om zich heen verzamelt, want die kennen hem nog als de gedeputeerde voor het ouderbeleid. Ja, maar nu apart... zie je. Ja, nu zie, nu zie je dat de provincies op het ouderbeleid geen functie meer hebben. Nauwelijks nog een functie hebben. En die functie zie je dus verplaatst worden naar twee kanten toe. Enerzijds naar de gemeentes toe en anderzijds naar de, over, de rijksoverheid toe. En dat betekent dus dat de provincie, de provinciale afdeling, als onderhandelingspartij van de provincie eigenlijk nauwelijks nog een rol speelt. Maar wel is het zo dat die provinciale afdeling ervoor kan zorgen dat er op lokaal niveau ...de goede mensen komen die met de wethouders kunnen onderhandelen over de WMO... ...en daarbij bezetten, wat er allemaal meer zijn. Want steeds meer gaat de zorg naar het gemeenteniveau toe. Mm -hmm. En je moet dus daar de mensen hebben die kunnen onderhandelen met de wethouder. En dat zijn misschien andere mensen... ...dan de mensen die deelnemen aan allerlei sociale activiteiten. Dat ja, want, daar moeten we dus uh, ook nog uh, in zorgen. Dat was maar mijn, uh, mijn vraag over uh, gaat. Hoe moet ik me die omslag voorstellen of die tweekoppigheid... Aan de ene kant, je biedt een platform tegen het Zwarte Gat. Als mensenmens mens ben je dan heel erg op lokaal niveau eh, bezig, ja. stel ik mij ja. voor. Ja. Tegelijkertijd ja. ben je in feite een politieke organisatie. Een belangenbehartigingsorganisatie, een lobbyorganisatie met de relevante uh, schaalgrote, bestuurslaag, waar ja. zaken geregeld worden. Ja. Uh, moet dat samen gaan in één organisatie? Nou, ik denk dat je, dat je moet zeggen, er zit een ontwikkeling in. De, de KBO is in beginsel uh, lokaal georganiseerd. Daar vinden de, de belangrijke activiteiten plaats. Je ziet nu de zaak zich ontwikkeld naar gemeenteniveau toe, ook voor de ging. Dat dat voor ons een nieuwe opdracht wordt om ook te zorgen dat daar de goede mensen zitten. Um, en op landelijk niveau, dat is de andere kant, nog steeds wordt er heel veel beleid landelijk gemaakt. Dus je moet, als het gaat over pensioenvraagstuk, als het gaat over inkomensbeleid, moet je als landelijke partij aan de tafel zitten op het departement. Dus de belangenbaring speelt zich af op het lokale niveau en op het landelijke niveau, en steeds minder op het provinciale niveau. De ontmoetingsfunctie is een functie die lokaal is en lokaal moet blijven. U zei, we moeten zorgen dat we de goede mensen zitten. Ja. Is dat het Rabobankmodel van die lokale ja. bankjes? Die moeten maar eens een zaakje op orde hebben en dat gaan we centraal aansturen. Of zijn dat lokale afdelingen die volstrekt autonoom hun eigen belangenbehartigers kunnen kiezen en daarin ondersteuning krijgen van een centrale organisatie? Uh, dat weet ik nog niet. Ik, nee. ik denk dat. Je schets heel terecht het vraagstuk. Ik, ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat lokale organisaties in staat moeten zijn om hun eigen ding te organiseren. Uh, en als ze daar behoefte aan hebben moeten steun zijn van een centrale organisatie ik, ik kan behoefte... nog niet precies weten ja. ik weet nog niet of die, of die lokale afdelingen veel behoefte hebben aan die lokale aan die nationale ondersteuning of dat het omgekeerd zo is dat die nationale ondersteuning er is en een beetje wordt aangepraat dat ja. kan ik nog niet beoordelen maar er is weinig plaats ja, voor de provinciaal ja, jij bent lid van de Maar nee. oh. nee. plaats... nou, wat is dan je oordeel? Ja. dat de centrale organisatie verduidelijkt wat zijn belang is voor de lokale organisaties ja, nou. ja. En maar dus, ja. er is weinig plaats voor de provinciale uh, laag, als ik jou zo goed wil luisteren. Nou, niet, niet meer als onderhandelingspartij met de provincie. Ik denk wel, ik, bedoel, ik, ik, ik zie hetzelfde bij de politieke verenigingen waar ik lid van ben. Daar heb ik een provinciale. Ik ben voordeel van de provinciale ja. afdeling. En ik zeg ook landelijk niveau altijd. Je moet die provinciale afdelingen houden. Want als geen ander, snap ik hoe de cultuur in Brabant is. En die is anders dan in Limburg. En die is weer anders dan in, in Friesland. En je moet. Dus wel die provinciale organisaties houden, omdat die het beste de kleuren van de provincie kunnen inschatten. En die kunnen ook het beste inschatten, wat moet er in Brabant nou gebeuren, om de goede mensen te vinden, om op lokaal niveau te gaan onderhandelen. Moet je niet allemaal vanuit een centrale willen organiseren. Mm -hmm. Dus ik denk dat er ruimte blijft voor de provinciale afdeling, maar veel meer als een onderdeel van een grotere organisatie, dan als een club die zelfstandig onderhandelingen voert, want die ruimte is er nauwelijks nog. Ja. Ja. Dus uh, ja, we weten ook dat er uh, spanningen zijn tussen uh, Slangen en, en uh, de Unie-KBO. Uh, Ze hebben zich uh, afgesplitst. Brabant, de, de Brabantse afdeling, is, is los van de Unie komen te staan. Nou ja, ik, ik, ik, uh, ik denk niet dat je moet zeggen dat Slangen zich heeft afgesplitst. Nee. Want de club heeft zich al afgesplitst voordat Slangen er was. Oh zo. Slangen is juist in huis gehaald om te kijken of die twee weer bij elkaar kon brengen. En dat is nog niet gelukt. Um, Kijk, je moet zeggen, er zijn in Nederland 800 zelfstandige KBO-afdelingen. Ongeveer elke parochie heeft een KBO-afdeling. Die zijn weer, als het in grote provincies is georganiseerd, in Kringen. En er zijn nog regio's, dan is er een provincie, dan is er de, de, de Unie-KBO. Uh, alle uh, mensen betalen contributie, je wordt lid van de plaatselijke afdeling, Je 24 euro contributie. Van die contributie betaalt de plaatselijke afdeling een deel aan de provinciale, en die betaalt weer een deel aan de landelijke. Dat is de de systematiek. Maar is het nog parochieel uh, georganiseerd? Dat is dat ja, nog steeds Maar Volg je dan het centralisatieproces van de katholieke kerk? Ja, want die uh, voegt parochie samen binnen dat nou, we in Brabant. Of gaan daar elkaars wegen uit elkaar lopen? Oh, ik, ik weet niet of het. Kijk, ik denk dat de KBO en vele andere organisaties precies hetzelfde probleem hebben als de kerk. Dat je de vraag moet stellen of elke parochie nog voldoende groot is om een eigen kbo in stand te houden. Dat weet ik niet, dat zal ik moeten onderzoeken. Je hebt wel een bepaalde hoeveelheid mensen nodig om het te doen. Mm -hmm. Ja, maar dat is nou net waarom de Rabobank gezegd heeft... we moeten centrale regie uh, gaan voeren. Ja, maar er is een Als verschil. Als ik even jouw 800 pakt, dan heeft de gemiddelde afdeling dus een paar honderd leden. Dat lijkt me een redelijk grote afdeling. Ja, dan. dus een paar honderd leden ja. lijkt mij voldoende. Ja. Ik geloof dat Goorle heeft 1500 leden. Ja. Nou, die Lijkt hoef je, niet, die hoef je niet te gaan fuseren met een ander, hoor. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar met name in de grote steden is de organisatiegraad van de KBO slecht. Althans veel minder goed. Nou, misschien moet je daar eerder een zekere samenvoering. Ik weet dat niet. Missioneren, hè? Ja. <laughs> Zou kunnen. Jij gaat als voorzitter, heb je al aangekondigd, voor de troepen uitlopen. Nee, ik heb gezegd dat mijn enthousiasme... Uh, ...groot is en dat ik kan er gemakkelijk toe leiden... ...dat ik voor de troepen uitloop. Maar ik ben daarop aanspreekbaar. Oh ja. ja. Maar dat uh, risico loop ik wel. In de zin dat je verwacht dan teruggefloten te worden... ...of dat je hoopt... ...dat de troepen je achterna gaan... ...en de afstand inkorten? Ik, ik hoop dat de troepen me achterna gaan... ...maar ik vrees dat ze ook zullen terugfluiten. <lacht> ja. En in dat spanningsveld... <lacht> ...zal ik moeten leren leven. <lacht> ja. ja, ja. Nee, maar... Uh, als ik dan kijk, er uh, verandert op dit moment in, in de zorg in zijn algemeenheid heel veel. Ja. Wat is dan de uitdaging die je als, laten we even zeggen, de afdeling Goorlen aan de ene, aan de andere kant de Unie KBO uh, in Den Haag, uh, maar even het gemaakt. Waar zit dan de grote uitdaging de komende jaren om de belangen van die bejaarden te behartigen? Nou ja, ik denk dat, dat we de, de afdeling Goorlen vooral de afdeling Goorlen moeten laten. Uh, je ziet een toenemend opleidingsniveau ook bij mensen, dus ik denk dat die heel goed in staat zijn om hun eigen boontjes te droppen en zelf te kijken wat voor ontmoetingsmomenten ze moeten organiseren om die 500 leden te houden. Want dat is wel een belangrijke opgave. Je ziet dus dat het aantal ouderen uh, kwadrateert bijna, 2,7 miljoen naar 5 miljoen in 2050. Uh, en het aantal leden bij de ouderorganisaties loopt systematisch maar langzaam terug. Dus wij, wij krijgen steeds minder georganiseerd, was overigens veel andere organisaties minder georganiseerd krijgen. Uh, maar 1500 mensen uh, is veel, ruim voldoende om daar een goede, bloeiende afdeling van te hebben. Die hebben ook geen goole, Dus daar hoef ik weinig aan te doen of niks aan te doen. Uh, waar het dan wel op neerkomt, is te, te zorgen dat de, de, de ouderen goed vertegenwoordigd zijn op het lokale niveau. En ik moeten het landelijke organiseren. Ja, en waar gaat het dan om? Dan gaat het over de vraag van de pensioenen. Kijk, we hebben nu het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord is... Uh, dan kun je de vraag van stellen of het solidair is. Kijk, dat, is een, dat is een heel belangrijk thema in, het, in de KBO. Wij zijn er niet alleen maar om de belangen van de huidige ouderen te behartigen. We zijn ervoor om een solidair systeem in stand te houden. We zijn is, dat ervoor... een, uh, is dat een, uh, een politieke invalshoek? Dat is een maatsch... Ik denk dat je moet zeggen dat de, uh, de KBO veel meer een maatschappelijke organisatie is dan een pure belangenbehartigingsorganisatie. Ja, maar, maar als je zo'n zo zo woord kiest als solidariteit... Uh, nee, dat is geen politiek. per se politiek uh, nee, dat is gemotiveerd geen politiek. te zijn, maar... maar uh, ja, wat, wat is eigenlijk... Uh, dat, is een, dat is een maatschappelijk, dat is geen, geen partijpolitiek. Je kunt, uh, je kunt lid zijn van de KBO en van diverse politieke plamages zijn, ja. en dat, dat is een feit ook zo. Ja, zeker. Het ja, ja. bestuur bestaat uit uh, mensen van allerlei politieke plamages... Mm -hmm. Want, uh, en het was, feit dat ik er nou zit is een toevalligheid. Er was wel een probleem mee, hè? Dat, dat, uh, dat jij, je bent duidelijk geprofileerd als CDA-lid. Ja. En dat vond men vanuit Brabant lastig. Ja, kijk, ik heb Frans Lange nog niet gesproken, want hij is met vakantie. Uh, dat moet we maar doen als hij terug is. Kijk, Frans Lange was jarenlang een zeer prominent uh, CDA. Er. En ik heb toen nooit gehoord dat dat niet zou kunnen met de KBO Brabant, dus... Ik, ik weet niet wat er precies zit... Uh, laten we wel wezen... KBO Brabant is een club met 130.000 leden. Alle andere 11 provincies hebben er samen 190.000. Dus Brabant heeft wat te zeggen. Hij heeft wat te zeggen, dat is een belangrijke club. Dus, dus het is ook niet zo dat Brabant terug moet in de moederschoot van de heilige kerk die ze verlaten hebben. Zo is het niet. Ik denk, we zijn twee volwassen partijen. We moeten kijken wat we met elkaar kunnen doen om de zaak beter te regelen. Maar uh, ja... Het is niet nodig dat er, dat er laten we zeggen, een, een apolitiek voorzitter is. In, een, een, nee. nee. Nee. Nee. Nee. Kijk, waar ik voor moet zorgen natuurlijk, dat is belangrijk. Dat niemand de indruk wekt dat ik alleen maar zaken doe met het CDA. Ja. Uh, ik, in, in deze rol ben ik ervoor verantwoordelijk dat de belangvarking zo wordt georganiseerd... dat de partij die het meest doet voor ouderen... Uh, dat ik daar zaken mee probeer te doen. Mm -hmm. En als dat 50 plus is, is het 50 plus. Ja. Nog even terug naar het solidair. Waarom noem je nou dat, dat als, als iets wat, wat de Unie-KBO zou moeten regarderen? Waarom, waarom solidair? Waarom, nou, uh, ik, noem, ik noem dat omdat uh, er, er in de KBO, uh, moet ik goed zeggen, ik denk dat de KBO zichzelf niet graag wil profileren als een vakbond voor ouderen. Ook niet als een politieke partij voor ouderen. Wij zijn een maatschappelijke organisatie die primair is geënt op die, op die lokale situatie van ontmoeting. En die daarnaast voor ouderen ervoor zorgt dat die ouderen in de samenleving een plaats hebben die ze verdienen. Wij gaan dus niet alleen maar over materiële zaken, niet alleen maar over pensioenen en lonen. Wij, wij gaan over de positie van de ouderen in de samenleving. Maar is het ook normatief bepaald van de ouderen behoort eigenlijk solidair te zijn? Nee, de, de samenleving behoort solidair te zijn. Samenleving Ja, de ouderen, hoeven, de ouderen moeten ook solidair zijn, zoals de jongeren solidair zijn. Ja. Maar het kan niet zo zijn, het laat ik het anders formuleren, de KBO zal niet gaan voor een pensioensystematiek die heel goed is voor de zittende ouderen en heel slecht is voor de toekomstige ouderen. Nou ja. nou. Daar, daar ligt de spanning. En dat is natuurlijk altijd lastig, want je organiseert mensen altijd voor hun eigen belang. En aan de andere kant zeg je, ja, maar dat belang moeten we niet te kortzichtig zien. De ouderen, heeft moet... kinderen en kleinkinderen. Precies. Dat die, precies. Die zullen dat en dat ouderen ook... maken zich veel minder zorgen over hun eigen pensioen dan over het pensioen van hun kinderen. En daar moeten we denk ik goed naar kijken. Ja, ja. ja, goed. ja. Nou. En onze technicus maakt zich zorgen over de tijd. Juist, want die steekt een vinger op. Uh, nog één minuut, dat uh, geeft ons uh, wel de kans om uh, netjes uh, af te kondigen. Nou, we hebben weer een boeiend... Uh, Uur gehad, Goldse Kringen, met uh, Rien Schaven en Wil van der Kruis. We hebben gepraat over een andere systematiek van, van jongeren die zorg nodig hebben. En we hebben gepraat over wat de taak is van, van de Unie KBO, van de um, um, ouderenbonden. Uh, we zijn weer veel wijzer geworden in dit uh, uur. Dank voor het luisteren. Dit was Goldse Kringen. Tot de volgende keer.